In de Randstad staat er file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik heb, uh, mijn hart zit uh, echt uh, ergens... Echt... Oh, oh. oh. Maar nee, het is niet gelukt, hè? Net niet? Nee, zo heb ik... Het is gewoon stuk. 3000 stuk duizendste. Drie Van het goud af. Ja, Koen Verwein zilver. Maar een kwartier geleden hadden we nog een oranje podium. Maar ik vind het voor Tuit dat het wel erg sneu, hoor. Ja. Dat die wordt vierde. Maar dit vind ik ook sneu, hè? 3000, stuk. Als je dat geweten had, als hij die lijn had gezien, weet je wel, die ja. wij wel in beeld zien...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 Hier zijn de Beach Boys en that's why God made the radio. Welkom bij C.F.M. Hé, hey, volgens mij hoorde ik hem van de week ook nog uh, langskomen komen bij Ruud Josse.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 Ik ben erg benieuwd. Hier is Mr. Props en zijn hitsingle Waves.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 Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. Een zing om de van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een best je thee. Een eigen huis, een plek onder de zon.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 wwwzfm livenl Kan je live meekijken in de studio en tegelijkertijd luisteren naar het mooie Santfors geluid. girls just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 Van maken, Albert Jan. De kipvelplaat op de zaterdagmiddag. Elke week hebben we er eigenlijk wel eentje. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ditmaal was het de beurt aan uh, Joe Miles. And music was my first love and it will be my last. Nou, we gaan er nog uh, eentje draaien voordat het weer de beurt is aan Monte Hier zijn de Doobie Brothers. Ze zingen voor jou live Long Train Running. Jan. Wat een uitspraak een live optreden van de W Brothers Joris met Long Train Running. Jawel, het is alweer het einde van Zandvoort op zaterdag. Tijd is weer, wederom, voorbijgevlogen. Ja, en we hebben veel voor de kiezen gehad. Hè? Ja, 0,003 seconden. Seconde. Uh, die hebben we voor onze kiezen gekregen. Nou. Uh. Goed. Goed. Het zit er weer op. Het zit er weer op. Zandvoort op zaterdag. Bedankt voor het luisteren en uh, ja, morgen dan uh, is er weer een aflevering van Zandvoort op zondag. Vandaag. Tot We dan? Zich. Vanaf deze plek. Tot. Fijne avond. Tot dan en een hele fijne avond. Fijne avond. Oh, ja, oh de hem al, al ingooit. <laughs> Oké. <Okay. nee>. Doei. <laughs> doei, doei. Fijne avond. Hoi. En tot morgen.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 I need a hand. No.